Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In België is een auto ingereden op carnavalsvierters. Daarbij zijn minstens vier doden gevallen en tientallen gewonden. In de auto zouden twee jongeren hebben gezeten die op de vlucht waren voor de politie. Deze ooggetuige zag het gebeuren. Je een wat La suivait. Elle arrivait très très vite. Elle a Hij vertelt dus dat de auto met hoge snelheid kwam aanrijden en vol op de groep inreed. Ook zag hij hoe de auto een van de dus tientallen meters meesleurde. Inmiddels is de bestuurder opgepakt. Rusland heeft opnieuw hypersonische raketten afgevuurd op een doelwit in het zuiden van Oekraïne, meldt het Russische ministerie van Defensie. Die raketten zijn wendbaarder en sneller dan gewone raketten. Bij de aanval is een grote opslagplaats van het Oekraïnse leger vernietigd, zegt het Russische ministerie. Op een terras in Rosmalen is gisteravond een man doodgestoken. De politie heeft twee meisjes van 16 en 17 opgepakt. Er zou ruzie zijn ontstaan waarna de man werd gestoken. Hij vluchtte naar een andere horecazaak waar hij vervolgens overleed. En dan nog Bader Hari. Gisteravond stond hij in de ring tegen zijn Poolse tegenstander Vrosek. Maar het gevecht werd voortijdig afgebroken. Publiek in de zaal kreeg het met elkaar in de stok. Poolse fans en fans van Hari gingen met elkaar op de vuist. En het klonk zo... Ja, de supporters waren onder meer met stoelen naar elkaar aan het smijten. Ook het gevecht dat nog gepland stond voor later op de avond tussen Levi Richters en de Marokkaanse Jamal Ben Sadik werd geschrapt. Het weer, de dag begint vooral in het noorden zonnig. Vanmiddag soms zon, som, soms wolken, ook wat regen. En het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De stad viel op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam. Hemhavens, 2 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging.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 autobedrijf Zandvoort. Ook geroemd op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Een goedemorgen luisteraars. En zo luistert u voor het eerste nummer... naar de mooie gestreken bas van bassist Ray Brown. Mijn naam is Jaap Vullekotter... en ik ben samensteller en presentator van dienst vandaag bij ZFM Jazz. Uh, de artiest van de dag... Iemand die we in het zonnetje willen zetten, dat is inderdaad uh, deze bassist Ray Brown. Een van de denk ik meest productieve muzici uh, in de jazz scene. Uh, ik heb eens even gekeken op uh, Wikipedia. Zijn discografie. 273 LP's en CD's. 70 daarvan als leader of de band. 80 LP's CD's met Oscar Peterson, maar ook met Iedereen die ertoe doet en deed in de jazz, eh, daar heeft hij wel mee opgetreden. Ook veel als sideman. We gaan dan ook uitgebreid aandacht besteden aan het werk van Ray Brown... in diverse, soms verrassende bezettingen. Maar daarnaast gaan we ook luisteren vandaag naar eh, prachtige artiesten... als Shirley Horn, Cassandra Wilson, Francesca Tandoi... Scott Hamilton, Woody Herman en Clifford Brown... om er maar een paar te noemen van de artiesten... die ik vandaag voor u heb meegenomen. Ray Brown, uh, wie kent hem niet, uh, geboren op 13 oktober 1926... en overleden heel rustig in zijn slaap op 2 juli 2002. Hij had net een rondje golf gespeeld, was even gaan rusten... omdat hij s'avonds een uh, optreden had... En tijdens dat uh, tukje is hij rustig uh, ingeslapen. Het al speelde zich af in Indianapolis waar hij die, die avond zou optreden. Genoeg gepraat. We gaan luisteren naar uh, een van de vrouwelijke vocalisten en pianisten uh, Shirley Horn. Ook een prachtig oeuvre. Uh, zij wordt toch wel naast Ella en Sarah Vaughan en Billie Holiday... de vierde genoemd in de rij van grote Amerikaanse jazzvocalisten. We gaan luisteren naar Shirley Horn op piano en zang. Charles Abels op bas, Billy Hart op drums. Het is een opname van het North Sea Jazz Festival 1981, toen nog in Den Haag. Luistert u naar You'd Be So Nice To Come Home To. Sing the En Dat was Shirley Horn vanuit het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Ik zei u al, ik heb een paar uh, interessante opnamen, een paar, een hele hoop interessante opnamen van Ray Brown. En uh, dit is er een van. Uh, het komt van de CD Soft Shoe, uh, waar die andere nummer speelt, uh, begeleid door Harry Sweet's Edison op trompet, George Duke. Piano, Herb Ellis gitaar. Hij zelf natuurlijk op bas en Jake Hanna op drums. Maar op die cd staat een heel interessant nummer. Een bekend nummer. De meeste jazzliefhebbers kennen het wel. Green Dolphin Street. En daar speelt Ray Brown op zijn bas... alleen met Herb Ellis op gitaar. Het is een opname uit 1974 op Concord. Luistert u naar Green Dolphin Street. Tijd voor uh, wat uh, blaasgeluid. Uh, ik heb klaarstaan uh, Scott Hamilton. We kennen Scott natuurlijk allemaal. Zeker de frequente bezoekers uh, van uh, de krocht. Waar hij vele malen heeft opgetreden. Ik hoop nu we corona achter de rug hebben. Dat uh, Jean-Louis van Dam als programmeur uh, weer eens kans ziet als Scott in Europa is. Om hem ook te strikken voor uh, een optreden in uh, de krocht, want dat is altijd een feest als uh, Scott daar speelt. Uh, hier wordt uh, Scott begeleid door John Bunch op piano, Chris Florey op gitaar, Phil Flanagan op bas en Chuck Ricks op drums. Het is een uh, live-opname uit Japan, waar uh, Scott ook veel heeft opgetreden, een concord-opname, uh, op, uh, in juni 1983 in de Yamkha Hall in Tokio. We gaan luisteren naar een hele mooie standaard, Stardust. Scott Hamilton in de jamkaha Hall in Tokio in 1983. Dan gaan we weer terug naar Ray Brown. Een uh, standaard van Cindy Loper, Time After Time. Ray wordt hier begeleid door Gene Harris. Hij heeft naast Oscar Peterson ook ontelbare CD's met Gene Harris gemaakt. En Jeff Hamilton op drums. Ray Brown, Time After Time. Ja, en dat was time after time. Ray Brown van de CD Three Dimensional. Uh, ik heb nu klaarstaan een zangeres. Uh, en wel Cassandra Wilson. Cassandra Wilson die toch altijd een hele eigen twist weet te geven aan uh, haar nummers. Uh, en dat is ook hier weer het geval. Niet uh, super toegankelijk, maar wel heel mooi en muzikaal. Uh, we gaan luisteren van de cd Blue, La Blue Light Till Dawn... een opname op Blue Note uit 1993... naar Cassandra Zang natuurlijk... Tony Cedros, accordeon... Brandon Ross, akoestische gitaar... Kenny Davis, bas en Lance Carter op drums. Het nummer heet Come On In My Kitchen... The man I love Took from my best friend That girl got lucky Stolen back again You better come on In my kitchen Cause it's going to be raining Outdoor Miss Nation said, you better come on yeah, my kitchen, cause it's going to be raining outdoors. Ain't you hear that wind hot? Everybody throws him down Looking for his good friend None can be found You better come In my kitchen Because it's going to be raining and doors When well, time is coming And it's gonna be slow. You can't make the winter, babe. Let's try it So you better come on in my kitchen because it's gonna be raining out doors. me be rain. Oh, Cassandra Wilson, Come On In My Kitchen. Een hele bijzondere uh, muzikale vormgeving van een nummer. Ik vond het wel erg mooi. Ik hoop u ook. Uh, terug naar de artiest van vandaag, Ray Brown. Uh, Ray die bracht uh, een serie cd's uit die heette Some Of My Best Friends Are. En dan kreeg je singers, piano players, guitarists. En deze cd die ik nu heb voorstaan... Zijn is some of my best friends are sex players. Degene die via de webcam meekijken, zien uh, hier als het goed is een uh, CD-hoesje staan met in uh, dikke zwarte veldstif uh, de handtekening van Ray Brown. Uh, veel van de Ray Brown-nummers heb ik uh, gekregen uit de uh, verzameling van mijn jaar overleden broer. Die <coughs> toen ik een jaar of tien was mij helemaal in de jazz inwijde. En hij heeft in de loop der jaren een gigantische collectie jazz opgebouwd. Ik had al aardig wat, maar uh, hiermee is mijn collectie zowat verdubbeld. En een van die cd's uh, heeft een hele serie had hij, van Ray Brown. En een van deze cd's had hij op North Sea Jazz gekocht met een signatuur van Ray Brown. Op de Sleeve. Uh, het is een uh, opname met Joshua Redman op de Norsax. Hij natuurlijk uh, op Bas Ray Brown, Benny Green op piano... en Gregory Hutchinson op drums. Uh, opgenomen in de Conway Studios in uh, Los Angeles... op uh, tussen 20 en 22 november 1995... gaat u luisteren naar Just You, Just Me... met als solist Joshua Redman op de Noorsaks. Snel door naar de volgende... en dat is uiteraard weer met begeleiding Ray Brown... Roy Eldridge. Roy Eldridge op trompet. Luistert u naar Stormy Weather. Stormy Weather, Roy Eldridge, begeleid door Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown en Buddy Rich. U hoort het al een wat oudere opname uit 1954, Stormy Weather. Ja, met de luisteraars aan de Costa del Sol, uh, die hebben daarvan kunnen genieten de afgelopen week... terwijl uh, wij hier in Nederland uh, alleen maar zon zagen, het kan verkeren. Uh, we gaan door met uh, weer een nummer van een uh, Ray Brown CD... Uh, in de serie Some of My Best Friends Are... en dit keer zijn het zangers. We gaan dan ook luisteren naar Etta Jones, zanger, res... Uh, Joff Kieser piano, Russell Malone, gitaar... Ray natuurlijk op Bas en George Hutchinson, drums. Opnames uit uh, 1997 in de O. Henry Studio in Burbank, California, There's No Greater Love. There is no greater love than what I feel for you. No greater love No heart so true There is no greater thrill Than what you bring to me No sweeter song And what you sing to me You're the sweetest thing I have ever known And to think that you are mine alone No greater love, in all the world it's true, no greater love than Dat was uh, Etta Jones. Een uh, ander cd die ik nu heb klaarstaan. Een uh, historische, mag ik wel zeggen. 4 februari 1956 opgenomen. <coughs> de titel van de cd, toen natuurlijk LP. Three Giants is een van de laatste uh, opnames van Clifford Brown. De veel te vroeg overleden trompetist. Hij uh, overleed uh, in juni van dat jaar aan een auto-ongeluk. Uh, we horen hem hier met Clifford Brown natuurlijk zelf op trompet, Sonny Rollins op de Noor. Richie Powell Piano. George Morrow op Bas. En Max Roach op drums. Love is a many splendored thing. Clifford Brown. Zet FM. Yes. Met uh, Love is a many splendor thing. Het loopt tegen de klok van 11 en dat betekent uh, dat ik alweer aan het laatste nummer kom voordat we gaan luisteren naar de nieuwsberichten. De verkeersinformatie en de boodschappen. En uh, we gaan eruit met een uh, big band. En wel de big band van Gene Harris. Gene Harris, waar, zoals ik al zei... Uh, Ray Brown ontzettend uh, lang mee heeft uh, gespeeld, Nadat hij de eerste jaren bij Oscar Peterson Seidman was geweest. Gingen in uh, uh, 1990 op een uh, world tour... De Gene Harris Superband World Tour heet, uh, heette deze twee cd's dan ook. En uh, dit is een opname uit Australië... Uh, op 18 oktober 1990... in uh, de Studio 301 in Sydney, Australia opgenomen. De ritmesectie van de Big Band bestaat dan ook uit... Uh, uh, Ray Brown, uiteraard bas... Uh, drums, Harold Jones... gitaar, Kenny Burrell... En Piano en leader of the band Gene Harris. We gaan luisteren naar Battle Royal. <middels>